In een lijnvliegtuig van de Pan American Airways overlijdt de heer Archie Blyer aan een hartcrisis. Hij vraagt om zijn trinitrinepillen, maar wanneer de stewardess die zoekt in zijn reiskoffer vindt ze daar iets heel anders. Dit plotseling overlijden veroorzaakt heel wat beroering. Het heeft zelfs voor gevolg dat een zekere meneer Howard Iltsman uit New York een telegram stuurt aan een onbestaande Mr. Bulldog, Dean Street, London. Moeder overleden, je tijdige overkomst voor begrafenis onmogelijk reis zaterdag af naar londen getekend howard ilsman nick holland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 Ik reis. Medicijnen? Oh. Uw medicijnen, meneer Blayer? Ja, ja, ja. Reistas. Een buisje, drie drie pennen, een leertasje. Snel, meneer Spiers. De komt er dadelijk. Hartpennen, een rood leertasje. Een rood leertasje. Een reistas. Ogenblikkelijk, meneer Blayer. Wilt u helemaal niet drinken?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 Commander, ik geloof dat het te laat is. In elk geval, deze pillen zouden hem niet gered hebben, Miss Peers. Kijkt u maar even. Is dat me... Ruwe diamant, Miss Peers. Ruwe en niet aangegeven diamant. Ongetwijfeld voor een klein fortuin. Moet u dan niet dadelijk de basis vervinden? Dat spreekt vanzelf. We zullen hen even laten weten wat voor zonderlinge hartpillen... meneer Archie Blyer erop nahield. Dat werpt natuurlijk een ander licht op de zaak. Ja, wanneer ik u goed begrijp, zei Brennan, u meent dus dat Howard Illsman in New York wachtte op de aankomst van Archie Blyers? Nee, op de diamanten. Ja, om er met de hele lading van door te gaan naar Mexico City. Hij had namelijk een passagebiljet op de nachtvliegen New York-Mexico, die zeven minuten na de landing van het toestel uit Londen vertrok. Hij ging echter niet aan boord, Zij dat hij van gedachten veranderd was... En toen de bevelhebber van het toestel uit Londen naar Croydon zei wat er gebeurd was en vooral wat er gevonden was, heeft men onmiddellijk met ons contact opgenomen. We hebben het grootste stilzwijgen bevolen en ogenblikkelijk Interpol op de hoogte gesteld. En dat was nodig ook? Jazeker, want het is daardoor dat het zonderlinge gedrag van Howard Eelsman opviel. En dat het telegram met de zonderlinge inhoud onderschept kon worden. Dit is toch een kopij van het telegram, niet waar, Sarah Inderdaad, het oorspronkelijke exemplaar is nog niet besteld. Er hangt te veel van af. Omdat het de weg wijst naar Mr. Bulldog? Dat zou ik nog niet durven zeggen. Het wijst ons in elk geval ergens naartoe. Naar het theater El Salon Mexico. Hé. Hey. Wat is er, Ellie? Wacht eens even. U, u zei toch, Herr benden, dat Howard Ilsman van plan was naar Mexico-stad te vliegen, nietwaar? Goed zo, Ellie, goed zo. Mexico-stad, El Salon Mexico. Nee. Zo, zo, zo, zo, zo. Bij al die zonderlinge gebeurtenissen kan er wel ergens toeval in het spel zijn... ...maar niet overal tegelijk. Dat is tegen de wetten van de logica. Mr. Bulldog of wie zich achter deze naam verbergt... ...zou wel eens heel goed de voornaamste of één van de voornaamste mannen van de gaan kunnen zijn. En het telegram een verwittiging dat er wat lopen was? Een verwittiging volgens een afgesproken code. Moeder overleden. Als we dus weten voor wie het telegram bestemd was... Dan zijn we al een heel eind opgeschoten. We? Waarom zeg je wel, liefje? Ach ja, dat is waar ook. Wat heb ik met de hele zaak te maken? Niets, Holland. Niets. Dat wil zeggen nog niets. Sir Brandon, ik heb niet veel zin om me in een nieuw avontuur te wagen. Hoe aanlokkelijk het er ook uitziet. Ik ben op het ogenblik aan twee boeken tegelijk bezig, dus begrijp Goed, je wel? Goed zo, dat... schat. Zo hoor ik het graag. Ja, ja, dat klinkt allemaal erg mooi en huiselijk, maar... Ik wou je toch om een dienst verzoeken, Holland. Nou, ja, zo, Brandon, dat vind ik niet netjes. Nu probeert u met onze wederzijdse sympathiegevoelens uw slag thuis te ja, halen. ik meen wat ik zeg, Ellie. Kijk eens, Holland. Vannacht hebben wij niet stilgezeten. We hebben opgezocht wie die aardje blaaier ergens verbleef. Hij woont alleen op kamers. Het is dus ons goed recht daar eens te gaan rondsnuffelen. En het zou wel heel gek moeten lopen als we daar geen enkele aanwijzing zouden vinden... die ons van nut zou kunnen zijn... En? En ten tweede hebben we ook de naam van de eigenaar van El Salón Mexico, Hernando Ibanez. Hernando Spencer Ibanez. Ja, waarschijnlijk zoon van een Amerikaanse moeder en een Mexicaanse vader. Hij is 63. Voor mij is hij voorlopig verdachte nummer 1. Waarom zou hij branden? Ja, primo, omdat hij ons door zijn afkomst weer eens naar Mexico wijst. En segundo, omdat hij woont in Dean Street 27D... ...aan welk adres het telegram geadresseerd was. Mm, ja, dat bewijst niet erg veel, zou Brandon. Ja, bewijzen doet het niets, maar, maar het geeft te denken. Volgens mij is er één ding van het allergrootste gewicht. Mm -hmm. En dat is? Ofwel bestaat er een Mr. Bulldog, ofwel is het een schuilnaam. Maar hoe dan ook, diegene die het telegram aanvaardt... ...diegene die toegeeft dat het voor hem bestemd is... Dat is voorlopig onze man. Onze man? Ja, ik bedoel natuurlijk uw man. Nee nee, nee, nee, nee, zeg maar gerust onze man, want nu kom ik met mijn verzoek hier. Nick, levering, stuk, hmm. hè? We weten voorlopig nog helemaal niet met wat voor zware jongens we te doen krijgen. Het zou best kunnen dat we hen alarmeren als we iemand van de politie naar El Salon Mexico zenden. En daarom had ik gedacht... Dat Nick zou gaan. Ja? Juist, ja. Tja, ja, waarom zou ik eromheen draaien? Luister, Holland. Doe me een plezier. Er ligt een uniform van telegrambesteller voor je klaar. Wat? En ga jij vanavond als iedereen present is het telegram afgeven. Vergeet het niet. Je hebt het zelf gezegd trouwens. Het komt erop aan te weten voor wie het bestemd is. Bovendien zijn de eerste reacties van de bestemmeling goudwaardig. Maar Branden, Brandon, ik heb al die zoveel politiezaken gemengd... dat ik even verdacht zal lijken als een van uw mannetjes... En u weet het beter dan ik. Doortrapte boeven hebben een neus voor onraad en politie. Zeker, zeker, maar er moet toch iemand het zaakje opknappen. Ik geloof dat ik u kan helpen, zebranden. Ja, ik wist het. Ik heb het al die tijd geweten. Ah, ik ook. Daar gaan we weer. Nou, ik heb hier niets meer te zoeken. Het kalf is verdronken. Zebranden, ik zie u zo dadelijk nog wel. Ik ga me kleden. Zou ze erg boos zijn? Ja, maar dat gaat wel over. Stuur Johnny even bij me, wil je, liefje? Oei, je, oei, je, oei, je, je, ze antwoordt niet eens. Hmm, sorry, Nick. Oeh, zeg maar, wat is nu eigenlijk die. Uh... Duidelijk, ze Brandon. Ja, binnen, Johnny. En wat kan er van meneer's dienst geweest zijn? Is de whisky op of is het ijs gesmolten? Johnny. Heb jij wel eens een telegrambesteller gezien? Meneer, als u het me niet kwalijk neemt, dan neem ik de vrijheid dit een <lacht> erg laag vraagje te vinden. Meneer moet goed genoeg weten dat ik niet lang voor ik hier in dit, dit wat uh, ongewone huishouden in dienst kwam, telegrambesteller geweest ben. Ja, nee, ik wist er niks van. Maar wat je me daar zegt, maar dat is buitengewoon nieuws. Dan zou ik meneer willen verzoeken me ook wat nieuws te vertellen, want ik voel nog helemaal niet waar u heen wil. Ik mag echter wel zeggen dat ik een akelig voorgevoel heb. Kijk, Johnny. Het is voor Sir Brandon van het allergrootste belang dat er vanavond ergens in een theater een telegram wordt besteld. Oh. Wel, die Archie Vlaaier zat er gezellig in voor een rustend kantoorbediende, dat moet ik zeggen. Twee diamanten daspelden, tien volle flessen scotch in de keukenkast en één naast het bed... ...en overal bankbriefjes. Uh, niet zo'n kleine. Zeg, uh, hoe staat het met dat ijzeren bankkoffertje, Nick? Ik heb het open, Sir Brendan. En uh, wat bijzonders? Zakagendas en wat papieren. Oh, nou, verspil je tijd niet aan de zakagendas. Die worden doorgaans voor veel belangrijker gehouden dan ze zijn. Ja, maar dit hier dan toch niet, zei Brandon. Hoe dat? Luister u maar eens even. Hm? Hier zijn blijkbaar een aantal posten genoteerd... ...met een haast regelmatige tussenruimte van februari, mei, augustus, november. Met tussenruimte van drie maanden. Ja, en, en wat staat erin? Moulinron, 1500 dollar. Moulinron, 1500 dollar. Zo, laat eens kijken... Twee, vier, zes, acht maal achter elkaar. Dan sla ik één post over en dan staat er in plaats van Mouleron, Solorin. En in plaats van 1500 dollar, 2000 dollar. Met de naam Solorin zijn er twaalf posten ingeschreven en de laatste post dateert van drie maanden geleden. Ja, dat is interessant. 1500 en 2000 dollar. Ja, dat zijn flinke bedragen. Ze waarschijnlijk de vergoedingen die Blijer trok als koerier voor die smokkelaarsbende. Maar, dan uh, zijn ze met dat spelletje al jaren bezig, Holland. Ja, vlak onder uw neus, hier in Londen. Ja, onder andere hier in Londen. Zeg maar, wat is dan die post die je overgeslagen hebt, Holland? Een buitengewoon interessante, zei Brandon. Daar staat namelijk Mr. Buldau. 2000 dollar.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 Waarom zit je daar zo te vrienden, kijk? Moet achten komt Johnny om oh, Ja? <laughs> Praat voor tien maar tegen het kan wijzen, maar vanavond zeggen wel wat op, hè? Maar hij heeft ze toch maar aanvaard, hè? Wat dacht je met zijn ijdelheid? Zeg, zal het al zover zijn, denk je, ik? Kwart over negen. nou mm -hmm. ja, ja, ja. Op dit ogenblik moet je daar ergens achter die deur met vervoerde ingang staan. In de uniform van Telegram, de speler. Beleefde lui, dat moet ik zeggen. ja, wat kan je verwachten van artiesten? Hela daar! Hela! Weer niks. Hé, hey, zeg maar, ken jij hier een meneer, Bulldog? Ja, dat ben ik. Komt eruit of het bijtje in de kuiten? <hacht> <hacht> Hij heeft de stem van een bulldog. Maar hij is het toch niet geloofwaardig? Hé, hey, dat is de man. Daar hoef ik niet te twijfelen. Meneer, u bent toch meneer Bulldog, nietwaar? Jij, gemeen, kerel, jij, jij. Oh.